11 uur. Maar Ampersen met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team gaat kijken of het wenselijk is... dat alle reizigers uit coronabrandhaarden worden getest. Nu moeten mensen twee weken thuis blijven... en worden reizigers alleen getest bij klachten en als ze zichzelf melden. Als Nederlanders die terugkomen uit het risicogebied standaard worden getest... hoeven ze mogelijk ook minder lang in thuisisolatie... Minister Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat hij wil laten onderzoeken of dit een effectieve maatregel is om de import van het coronavirus uit deze gebieden te voorkomen. De afgelopen 24 uur zijn er wereldwijd 9753 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is het hoogste dodental sinds 30 april. Gemiddeld gezien overleden er deze maand wereldwijd elke dag zo'n 5000 mensen aan corona. De meeste slachtoffers vielen het afgelopen etmaal in de Verenigde Staten, Brazilië, Zuid-Afrika en India. Turncoach Gerrit Beltman heeft bekend dat hij jonge Turnsters heeft mishandeld en vernederd. Dat geeft de 64-jarige Beltman toe in een interview met het Noord-Hollands Dagblad. Hij was tot eind 2010 bij de gymnastiekunie onder meer coach van het Opleidingsinstituut en talentencoördinator voor vrouwen. Hij zegt Turnsters tijdens trainingen onder meer te hebben geslagen en gekleineerd... Beltman zegt dat hij doorsloeg in zijn doel om een topsportmentaliteit te kweken en dat hij zich daar diep voor schaamt. Het inmiddels gesloten Chinese consulaat in de stad Houston was volgens Amerikaanse functionarissen een groot spionagebolwerk. Zo zouden medewerkers van het consulaat hebben geprobeerd om stiekem informatie te verzamelen over een coronavaccin. Volgens de VS gingen de activiteiten op het consulaat in Houston alle perken te buiten. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook morgen bewolkt, met in het noordwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Gaan we nog op vakantie dit jaar? Ontdekken we Nederland opnieuw?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 De retour. Je khes ache de retour I'm EFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheels. This office is it's <laughs> <My is fucking laughs> I'm stars. Stop. Stop.